Drie uur door Almegens met het NOS-journaal. Bij een busongeluk in Peru zijn tenminste 22 mensen omgekomen. Zeker 19 inzittenden raakten gewond. Volgens lokale media was het mistig op de smalle en onverharde bergweg. De chauffeur die het ongeluk zelf niet overleefde... zou in een bocht de macht over het stuur zijn verloren. De dubbeldexbus stortte daarop zo'n 250 meter naar beneden in een ravijn. In België zijn medewerkers van de spoorwegen begonnen aan een 24-uur staking...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 Nog steeds wakker. Met Anne de Jong en Diederik van Zessen. 24 uur staken in Italië. Onze verslaggever Rens Schoosling, Schoosling leert stilstaan en zijn mond houden. En we introduceren een nieuwe nachtquiz. Tot 4 uur is dit Nog Steeds Wakker. Het nachtmagazin van WNL op Radio 1. En uh, als u iets heeft meegekregen van de steekpartij vannacht in Amsterdam-Noord. Daar is namelijk een vrouw bij om het leven gekomen. Rond 1 uur zou de vrouw zijn aangevallen. En er is een politiehelikopter ingezet om de verdachte op te sporen. Heeft u er iets van meegekregen? Was u erbij? Heeft u iets gezien? Neem dan vooral contact op met onze redactie. En die is te bereiken op 0800-1121. 0800-1121. Dat is triest nieuws, maar is ook heel mooi nieuws... en dat is uh, verder weggezocht, namelijk in Amerika. Het is vanavond een historische avond voor honkballer Adam Greenberg. Bij zijn debuut in de Major League Baseball... kreeg hij zo hard een bal tegen zijn hoofd aan... dat hij nooit meer op zijn oude niveau zou kunnen spelen. Ja, hij zakte langzaam af, competitie naar competitie... en dus besloot hij te stoppen. Maar als eerbetoon heeft hij vandaag een contract voor één dag gekregen... bij de Miami Marlins. En Marco Post van Sportamerica.nl is aan de telefoon... Goedenacht. Goedenacht. Ja, het is echt een paar minuten geleden gebeurd. Hij had dus een contract voor één uh, nacht gekregen. Uh, hoe dat verhaal helemaal zit, mag je straks uitleggen. Maar laten we eerst even luisteren naar um, ja, hoe de uh, pitches gingen. Hij had twee strikes al. En toen kwam de laatste bal die op hem gegooid werd. Swing and miss and he strikes out. But you know what? He made it back. He got his money back. And the crowd comes to its feet again. Er zijn dus uh, in totaal drie ballen gegooid, drie keer een strijk en dus was hij eruit. Maar toch was het een heel bijzonder moment voor deze Adam Greenberg. En Marco Post, uh, kan je precies uitleggen waarom het zo'n be uh, zo, zo, zo belangrijk moment was? Ja, omdat na zeven jaar eindelijk zijn droom in vervulling kwam, kan je eigenlijk zeggen. Uh, in 2005 maakten zij ongelukkig zijn debuut. Sindsdien heeft hij... Uh, anderhalf jaar eigenlijk geen leven gehad. Hij moeite met slapen, duizelig... Uh, na symptomen van hersenschudding. Ja. Hij heeft zelf gedacht om te stoppen met hongbal. En uh, na anderhalf jaar dacht hij van... ik kan niet stoppen of ik kan doorgaan en terugknokken. En uh, daar houden de Amerikanen van. En daarom is het ook zo'n mooi feel-good verhaal. Ja. Het is... uh, duurde echt lang. Hij heeft lang in de mijners gespeeld. En net dat je dacht eigenlijk uh, het is klaar... kreeg hij een belletje van het management van de Marlins... of hij voor één at-bat uh, ja. aan slag gaan. Ja, en het is echt een heel treurig vrouw, want het was best wel een groot talent. Hij mocht voor het eerst meedoen. En echt de allereerste bal die op hem gegooid werd, kreeg hij zo hard op zijn hoofd... dat hij ja. nooit meer normaal heeft kunnen. Dat is, dat is in een en in triest natuurlijk. Dat is ook bizar. De eerste pis kwam echt hard op zijn helm terecht. En je hoorde het ook galmen door het hele stadion. En direct ook de oers en aas van het publiek. En uh, je zag, toen Greenberg naar de grond ging... zag je ook dat hij gelijk met zijn handen naar zijn hoofd greep van... En laatst verklaarde hij van, ik had het gevoel van, ik moet mijn hoofd bij elkaar houden, want het zat zoveel druk op. Ja, maar een leuk verhaal natuurlijk, maar vandaag presteerde hij dus eigenlijk voor geen meter, hè? Nee, drie pitches en draait. Ja. Uh, ja, dat betekent dat hij drie keer de bal niet geslagen kon krijgen, terwijl die bal in principe wel te slaan was voor ja. hem. Maar nou, hè, moet ik zeggen, hij speelde wel tegen een van de beste werpers van de National League, R.A. Dickey van de New York Mets. Ja. Het uh, is een beetje een oude rot. Ja. Uh, ook een rare pitcher. Hij heeft een nukkelbal. Die mm -hmm. gooi je met je knokkels. Die beweegt eigenlijk alle kanten op van de plaats. Mm -hmm. Ja, en maar wij... dan had je toch voor de wedstrijd. Is er toch wel iemand die even heeft gezegd: Hé, hey, Dickie, Luister even. Gooi die bal gewoon even voor de film. Gooi hem ja. even iets minder hard, zodat die jongen die bal kan slaan. Dat gunnen we die jongen. Dat is, dan is het nog een mooie film. Kom inderdaad een mooi eind zijn, Kom op, ja. zeg. Gewoon even een, een, een, een, een, een home run voor die beste man. Ja, maar, toch? Sorry, Dickey heeft ook gezegd uh, voor de wedstrijd, uh, ik respect, respecteer zijn verhaal, maar hij is een big leaguer en ik ga hem ook behandelen als een big leaguer. Ja. Want het, het is niet zomaar een benefietwedstrijd, die wedstrijd is nog steeds bezig. Het is voor mij best wel een belangrijke wedstrijd ook. Ja. Um... Uh, het is geen belangrijke wedstrijd, want beide ploegen doen niet meer mee voor de play-offs. Maar het is wel belangrijk ook voor de aandacht uh, die er bij deze wedstrijd komt en de at van Greenberg. Ja. Uh, zijn salaris wat hij deze dag krijgt... Het gaat ook naar het goede doel, naar een stichting... dat onderzoek doet naar hersenschuddingen die voorkomen in de sport. Vooral de Amerikaanse League, waar dat veel gebeurt. Maar ook in het longbal. Ja, En dit is echt zo'n Amerikaans feel-good verhaal... dat ook echt het hele land zat te kijken naar het moment... in de zesde inning volgens mij, dat hij dat veld opkwam. Staande ovatie en helemaal stil toen die pitches op hem gegooid werden. Ja, want het was eigenlijk ook echt een social media verhaal. Want uh, een paar jaar geleden... Een eigenaar of een fan van de Chicago Cubs mm -hmm. En ook een documentairemaker. Die maakte een verhaal hierover. Over Greenberg. Die, die zei van, deze jongen moet, moet weer een kans krijgen in de Major League. En dat deed hij via sociale media. Hij riep mensen op om te twitteren, Facebook. Berichten te schrijven aan alle teams in de Major League. De competitie te ondertekenen. En zo is eigenlijk het balletje gaan rollen. Ja, en nu moet er straks natuurlijk nog een film van komen, Marco. Het is Amerika, ja. toch? Ja. Zijn de rechten al gekocht? Ik heb ze gekocht. <laughs> dat zou ik wel nee, maar, nee, maar hoe gaat het nu verder met deze Greenberg? Wat gaat hij doen? Weet je dat? Uh, het is mij nog niet bekend wat hij gaat doen. Nee, nee, nee. Maar, maar echt op het allerhoogste niveau terugkomen en uh, wel een keer een homerun slaan, dat zit er echt niet meer voor me in. Je nee, eindigt wel dat Amerikaanse verhaal. Je, je moet het ook zien als een uh, symbolische afscheid, ja. dat de cirkel rond is uh, zeven jaar geleden gebeurde dat ook in Florida, Miami. En vandaag was het ook in Florida Miami, dus je kan zeggen dat de cirkel rond is. Ja, en het, uh, het, er is een prachtige documentaire over hem gemaakt, uh, heb ik begrepen. Adam Greenberg, zoek hem vooral op op internet. Uh, deze man, want het blijft een heel mooi verhaal. Dankjewel, Marco Post van Sportamerika.nl. Ja, en wij hier in de studio gaan verder met iets heel anders bij Nog Steeds Wakker. Want wij hebben een mediaoverzicht. Ja, ook een dat bijzonder we, verhaal. Ja, dat doen we elk uur uh, in de nacht hier bij WNL. En dan hebben we één man en die kijkt dan naar tv-programma's die ertoe doen. En de afgelopen tijd keek hij altijd naar de baby van Barbie. Hoe heet het programma officieel? Barbie's Baby. Barbie's Baby. Eh, want dat is heel spraakmakend. En ik, ik vrees dat er meer dan een miljoen kijkers geweest zijn vanavond. Want vanavond maar. is die baby geboren. En dus gaat het hele mediaoverzicht deze nacht... helaas zou ik haar zeggen. Maar goed, we spijkeren even bij over Barbie. Ons aller Barbie. Want om zes uur s'avonds brak haar water... En ja, Barbie haast zich natuurlijk gelijk met de hele familie naar het ziekenhuis. Maar ja, dat is wel rond etenstijd. Schat, moet je een gamba? Stuur je een deurtje mee. En liever een beetje champignons ermee. En wat wil je dan? Doen? Ik wil een raspertartje met mij op innen. Op een gegeven moment, toen uh, ja, ging ik beginnen bij zijn man, toen dacht ik bij mij, ja kut, moet er nou eigenlijk rond eten staan, want ik heb honger. Ja, man, lief Michael laat zich zeker niet tegenhouden en gaat voor eten zorgen. Al had hij Barbie liever met iets anders dan een rasbatatje verwend. Nou, ik hou wel gewoon patat. Ik denk, uh, het is vaak sterro Ik denk al lekker een uh, toeneloodje voor je zo. Wat is dat? Toenelood is kipfilet? Oh? Ja, nou, kipfilet, nou, een klein foutje. Afijn, de uren verstrijken en Barbie kermt het uit van de pijn. Onze hoogblonde lieveling heeft echt ontzettend veel last en ja, die gaat overstag. Ze wil een ruggenprik, een 30 centimeter lange naald in haar rug. Michael kan niet wachten. Ik ben niet bang voor naalden, daar heb ik geen problemen mee. Maar ja, deze naald die was even groot als mijn lul. <lacht> dus die heb ik niet van in mijn rug. <lacht> nou, hij heeft inmiddels de nodige zelfkennis. Uh, er zijn al ruim 12 uur verstreken als de eerste persweeën opkomen. Voor Barbie reden om het roer om te gooien. Nou, dan denk ik denk, mama, ik ga me een beetje opmaken met mijn doen. Ja, voordat het allemaal gaat er weer, moet ik er wel een beetje goed uitzien. Het volgens mij, mam, kwam even gauw, mijn haar is ziek te goed uit. Ja, dat is toch ook eigenlijk... Uh, ja, dit is een goed bij de pers mee, ja. je moet, daar, <laughs> Ik wou zeggen, meisje, waar, waar sta je bij stil? Nou, al met al mooi opgemaakt, uh, make-up zit op, het gaat nu echt gebeuren. Kom op, even meedoen. Alles op alles, kom op. Wat we doen heel. meemand. Ja, daar hoor je de kerngezonde Angelina. Ze is geboren. Een groot feest natuurlijk in het ziekenhuis. Al wordt Michael wel al gelijk aan het werk gezet. Ja, door zijn nieuwe kind was eigenlijk hoe lang was het op de wereld? Het was nog een uh, half uurtje op de wereld en ik mocht gewoon poep blijven schoonen, dus dat ging wel heel erg hard. Moet ik echt wennen hoor? Deed... Maar de voeten alles zijn eronder. Misschien is het anders als we even die vieze. Oké, die is weg. Ja, Barbie die, die stond natuurlijk bekend om haar ja, drankgedrag. Uh, ja, en na negen maanden moet je dan dus uh, in eerste instantie heel erg rustig aandoen. En mocht dat drankje er weer in en alles eten mocht er weer in. Michael komt dus natuurlijk ook een paar uur na de bevalling aan... met uh, door haar gewilde broodje filet americain. Eindelijk, toch? Moet je nu niet. Dat zeg je tegen me, Ik, uh... Dan leef je eigenlijk negen maanden iets toe. De naam me roodje, wil je naam me carnie Nou, dan zijn die negen maanden voorbij, dan heb ik het krijgen en dan wil je het niet. Nee, nou je wilt het niet, je krijgt wel het laatste woord. Ja, ik, uh, ik had een beetje een grote mond toen ik zwanger was. Maar toen het eenmaal was, toen uh, was ik echt 180 graden gedraaid, ja. Nou, Samantha komt hard over maar je moet haar echt kennen, want ze hebben zo'n klein hartje. Samantha die is als een blad aan de boom veranderd, die is uh, helemaal omgekeerd. Die is zeg maar van, uh, van de duivel naar een engel veranderd, zeg maar. <laughs> Ik heb het al aan het eerst u gezegd, maar ik zal het nog maar even één keer herhalen. Dit is echt de laatste keer dat wij het hier over Barbie, Barbie's baby of wat ja, dan ook gaan en hebben. En dan zei je toch geen Barbie, die baby. Dat had natuurlijk ook nog gekund, zit ik ja. me net ineens Ach, te bedenken. Dat zou het zijn. Mag dat in Nederland? Ik denk dat dat ja. een merknaam is. Zou dat mogen, Barbie? Want Metallica mag niet, weet ik. <laughs> dat zoek jij nu weer uit om je ja, vrije Nee, dat, Mag niet. <laughs> Had je interesse om je kind uh, met nee, te doen? Nee, nee, in Denemarken wilde iemand dat doen. En toen is er uiteindelijk gezegd dat in Nederland ook niet zou mogen. Laten we verder gaan met uh, nog steeds wakker. Ja, want uh, bij ons uh, in de studio is uh, nog altijd uh, onze broeder Dieleman. Hij heeft het eerste uur twee nummers gespeeld. En dat gaan we herhalen. Andere nummers uh, weliswaar. Duizend Vegels is het uh, volgende nummer dat je ja, speelt. Ja, dat klopt. Heb je nog iets aan toe te voegen? Nee, niet echt. Hij nee. gaat gewoon maar, uh, een, maar banjo, een banjo. Ik, het is een banjo. Ja, een vast. banjo. Een banjo, jazeker. een banjo. Hey. Hij heeft hem meegenomen, dus uh, we kunnen zeggen, hier is, uh, is hij niet Moem voor Sons, maar wel uh, broeder Dileman. Man. Droomende dadijn, bakker wie? allebei, mijn naam, kapo. and five holes in his right De zachte dekens, warm, duizend veugels in een zwarm. De wind, de zachte dekens, warm, duizend veugels in een zwarm. Ik zag ze vliegen hoor, de duizend veugels. Gezongen door broeder Dieleman hier live in de studio... bij Radio 1, nog steeds wakker van Omroep WNL. Afgelopen weekend vonden de World Statues plaats in Arnhem. En dat is dan weer het wereldkampioenschap voor levende stambeelden. Afke Westdijk die werd eerder dit jaar Nederlands kampioen en ging, ging dit weekend voor de wereldtitel. Ja, onze 17-jarige verslaggever Rens Gooseling zit graag stil. en nam een kijkje bij Afke om te leren hoe je het beste kan stilstaan. Stilstaan, maar niet alleen stilstaan, er komt ook interactie bij en iedereen heeft een heel mooi kostuum aan, sminkt erbij, alles droppen eraan, dat maakt een levensstandbeeld. Hoe is dat bij u begonnen? Elf jaar geleden ben ik voor het eerst begonnen en, uh, en ik en een vriendinnetje van mij dachten, nou uh, laten we eens een keer proberen. En ik dacht, oh meer, meer, ik wil nog een keer. Dus uh, toen heb ik een nieuw kostuum gemaakt en nu is het uh, mijn werk. Moet ik het dan bijna zo zien dat u het afgelopen jaar meer stil heeft gestaan dan heeft be bewogen? Uh, nou, bijna wel. Nee, nee, nee. nee. Zo, uh, zo ver gaat dat niet. Want wil je er echt uitzien als een standbeeld, Er komt daar gewoon heel veel techniek en oog en uh, ja, creativiteit bij kijken. Als het je werk is, betekent dat dan ook dat zo'n WK, zo'n wereldkampioenschap voor jullie, een beetje net zoals de Olympische Spelen is voor de sporters? Ja, zo voelt het wel een beetje, ja. Is ja. er een bepaalde spanning op dit moment? Ja, je merkt toch wel, je zit een beetje te kijken hoe iedereen eruit ziet. Sommigen ken je dan weer wel, maar je hebt weer iets nieuws. Dus je bent al een beetje aan het kijken, ja. Het is toch een concurrentie. Het is een beetje net zoals bij voetbal bijvoorbeeld, dat, dat de trainers toch nog even de wedstrijd van, van de tegenstander terug gaan kijken of zo. Ja, ik denk het wel, ja. ja je kan nog heel erg veel, heel erg veel van elkaar leren. Is, is het eigenlijk moeilijk om een levend standbeeld te zijn? Ja, er staat een collega naast mij heel hard ja te knikken. Dus ik denk dat ik ja moet zeggen. Nee, het, het, het is te leren, maar je moet er wel talent voor hebben. Het, het, is, het is niet puur alleen stilstaan. Sommigen zijn er goed in, sommigen zijn er niet goed in. Maar je kan dat leren. Nou, ik zou zeggen pak een, een stoel uit de keuken. Ga erop staan. En dan voor een, voor een spiegel gaan staan. En dan jezelf goed in de gaten houden. Het, het begint in eerste instantie met het stilstaan en met, met de blik. Dat je blik focust. Dus dat je een punt zoekt in de verte of op een muur. Of iets dergelijks. Iets voor jou uh, is en je focus daarop dus dat alles om jou heen niet de aandacht meer trekt je blijft daarop focussen nou, daarnaast is het ook heel belangrijk dat je een mooie pose aanhoudt want je kan wel gewoon met je armen langs de zij en je kan een beetje naar beneden kijken maar zo trek je niet echt mensen naar je toe je, je houdt geen aandacht op die manier vast dus dan, dan is het mooi dat als jij een klassiek beeld bent dat je misschien een arm omhoog doet en dat je zo op die manier stil blijft staan moet ik dat zien dat, dat je in de woonkamer staat en, en heel lang stilstaat? Nou, als je wil beginnen, als je het echt voor het eerst doet, dan is dat wel een tip. Ja. Ja, nodig wat mensen uit, dan ga gewoon midden op de, op de tafel staan. En, en laat, laat ze maar jou aan het lachen proberen te maken. En, en jou erop wijzen dat je niet met je ogen stilstaat. Heeft u dat ook gedaan? Nee, dat heb ik niet gedaan, maar ik doe dat ook al elf jaar. Dus, uh, ja, misschien had ik dat in dit begin wel moeten doen, dan had ik er wat minder lang over gedaan te leren. Ik moet wel zeggen, we zijn een tijdje aan het praten, je bent wel redelijk bewegelijk. Ja, dat klopt, ja. <laughs> Ik hoor heel vaak, uh, voornamelijk ook kinderen, we geven ook workshops uh, voor kinderen. En je hoort heel vaak dat ouders zeggen, oh nee, die kan het helemaal niet, die is veel te druk daarvoor. Ja, dan zie je juist dat die kinderen heel erg hun best gaan doen, dat die echt heel goed kunnen stilstaan. Living statue zijn is een vorm wat uh, vanuit het stilstaan komt. Uh, maar voor de rest is het een, een, een theaterstukje en iedereen vult het op zijn eigen manier in. Wanneer is iemand nou een heel goed levend standbeeld? Je moet goed kunnen stilstaan, je moet aandacht kunnen trekken van mensen. Als je aandacht trekt, uh, dat is een beetje het entertainment, uh, ik bedoel, zorg je dan voor mensen voor, voor een lach of een traan. En daarnaast uh, uh, ambacht, hoe, hoe is je kostuum gemaakt, Pas je je smink daarbij? Past het ook wel in het geheel bij, het, uh, bij, het, uh, bij je act? En, uh, en ook de manier waarop je beweegt. Wat maakt het nou zo leuk? Ik denk toch de magie. In eerste instantie begint het met, met, de, met het stilstaan. En dat mensen denken, oh, is het een standbeeld? Nee, het is geen standbeeld. Nee, volgens mij beweegt de ogen. Oh, nee, is het toch niet? Nou, ik blijf toch even kijken. En dan blijven ze kijken. Totdat er dus op een gegeven moment iets gebeurt omdat ze een muntje krijgen. Of omdat er een opmerking wordt gemaakt waar zij op ingaan. En ja, dat, dat, dan weet je dus niet wat er gaat gebeuren. En ik denk dat het de magie heel erg mooi is. Magie tussen stilstaan en bewegen. Dat denk ik ook, hoor. En dit...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 Wat we mogen vergeten. Over een week. Ja, over ja. een week, okay. over een jaar. Laten we een week zeggen. Okay. Uh, vandaag u hoorde al de uh, Tony Dieleman, ofwel broeder Dieleman, onze deelnemen. Yes. Ben je een beetje een nieuwsgatherer? Nee, niet echt. Ja, uh... wat er voorbij komt. Ik volg wel politiek wel wat. En, uh, maar het is okay. een beetje zo het gaat. Soms weken niet, soms weken wel. En... Zeusdag. Nee, heb je een Zeusdagblad eigenlijk? De PZC. Ah oh ja, tuurlijk. Ja, de PZTZ is alles het is heel simpel. Diederik stelt straks een vraag. Daar willen we een antwoord op hebben. Maar ja. nog belangrijker, als we het antwoord hebben, ja. willen we graag weten. En dan kunnen wij, denk ik zelf, ook over meepraten. Diederik, willen we dit volgende week nog weten, of kunnen we het vergeten? Oké. Okay. Zo simpel is het inderdaad. Er zijn nog geen prijzen mee te winnen. Nee, ja. er zijn nog geen prijzen mee te winnen. En er zit geen Zeeuws nieuws in, zie ik net. We beginnen met een fragment. Dus let even goed op. Ja. We horen een voedselproducent. Nou, daar schrik je natuurlijk sowieso als. ...van je product. 190 mensen ziek geworden zijn. Uh, en dat spijt ons natuurlijk ontzettend. En dan ga je eerst nadenken van... ...ja, uh, je wil tevreden klanten hebben... ...en je wil klanten niet uh, dit aandoen. Vervelend voor deze man en voor die zieke... ...maar over welk product gaat het hier? Volgens mij gaat hij over grote zalm. Klopt dat? Het antwoord was goed. Ja. Het antwoord was ja. helemaal goed. Jazeker. Nou, dat vind ik toch hartstikke mee. Maar in wat Deelburg zeg je zelfs Ja, in, ook, ja nou, maar moeten we dit weten of moeten we dit vergeten? Nou, volgens mij, ook die mensen die dat mee hebben gemaakt... moeten het ook snel weer vergeten. Dus ik denk dat wij dat ook maar gewoon moeten doen. Nou, dan gaan we dit vergeten. Goed, vraag. Twee Congolese mannen die hebben wereldwijd de grootste penissen. Professor Richard Lin van de Universiteit van Ulster in Ierland die heeft dat uh, onderzoek naar gedaan. Gaf. En, da en dan, dan is het dus waar. De gemiddelde congelees heeft een geslacht van 17,93 centimeter. En uh, wij Nederlanders wij doen het niet heel erg slecht. Wij eindigen als vijfde van Europa. Maar de vraag is natuurlijk met wat voor gemiddelde lengte? Ja, 15,5. Nou, dat scheelt. Uh, dat scheelt <laughs> het is ik heb uh, 15 nog uh, gemeten. <laughs> ja, dan zit je uh, 0,37 centimeter onder het gemiddelde. Dat is 15,78 centimeter kijk. gemiddeld het geslacht. 87 moet ik 87, corrigeren. 15,87 dus ik zou zeggen en er bestaat best een kans dat ja. u in bed ligt. Pak er even uh, een liniaaltje bij en kijk of u uh, zowel of misschien onder of boven het gemiddelde Ik weet niet zit. of het erect ook is of niet erect. Ik denk dat is een goede vraag, maar waar het op neerkomt is moeten we dit natuurlijk Weten, weten of vergeten? Weten, weten. Dit is belangrijk. Nee, dit is gewoon belangrijk om... En dan ook vooral het Nigeria gedeelte. Nou, dat is wel mooi. Het is wel mooi om er ook bij te vertellen. Of het is een mooi, een, ook, verhaal, een mooi verhaal op feestjes, toch? Als jij er ja. bent, het is wel een, een mooi gesprek. Vandaag. Okay. Dus uh, deze die gaan, houden we gewoon. Deze ja. gaan we weten. Ja. Vergeet me, niet, vergeet me Nee, vergeet me niet. Uh, sport dan. Het uh, dreamteam van Barcelona speelde vandaag in uh, Lissabon tegen Benfica en won met 2-0. Er was toch nog een tegenvaller voor Barcelona. Luister maar even naar dit fragment. Barcelona, hier en meester in de tweede helft. Dan is er de gebroken arm van... Ja! Wie brak hier zijn arm? Amai, echt geen idee. Nee. Ja, Ik nee. heb echt geen idee. Ik weet niks van voetbal af. Ik zou ook zeggen, ga de beelden vooral niet kijken. Het is verschrikkelijk het is om te daard. zien. ja nee Hij valt op zijn arm er wordt wel eens gezegd... dat voetballers wat je zijn, maar dit is echt verschrikkelijk Uw. om te zien. Uh, ja, buig, buig je elleboog en doe dat eigenlijk de andere kant op. En dat was het gezegd. Het was Carlos Puyol Moeten we dit vergeten? Ja, gewoon wel vergeten. De, de, ja. ja, dit gaan we gewoon vergeten.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 Ja. Nee, Gert Wilders is iemand die ik altijd wel een beetje aan de kant schuif. Ik daar hoef ik niet alles uh, van te. Ah ja, je te wilde weten. naar Australië. Oh, Oké. Okay. Dus, uh, maar de belangrijkste is het, die, die vrijheid van meningsuiting die hij graag wil hebben. En dus ook in Australië zijn woord kan verkondigen. Is dat iets dat wij moeten weten en moeten uitdragen? Of moeten we dit ook maar weer vergeten? Nou, ik zou het ook gewoon mogen vergeten. Zoveel gouden hoeer die Gert Wilders. Nou, dan, wat uh, mij betreft mag. Uh, Marianne Weber? Marianne Marianne Weber, Marianne. die spelt ons. Marianne. Zorgt dat Marianne. Wij Weber. Oh, dat Corrie Volgens mij is dit dan toch weer... Corrie Konings en Marianne Weber. We zijn eruit van dinsdag 2 oktober 2012. Onthouden we eigenlijk maar één ding. Dat de gemiddelde Nederlandse penis... 15,87 centimeter lang is. Dankjewel, broeder Dileman. Tot zover de quiz. Zometeen gaan we het hebben over Italië. Daar zijn ze namelijk aan het staken. Dat doen we naar Ellen Clark en Blow Me Away. Zalén Clark met Your Me Away, bij nog steeds wakker, waar bij ons aangeschoven, is Robert Smit voor het nieuwsminuutje. In Amsterdam-Noord is vannacht een vrouw om het leven gekomen na een steekpartij, dat meldt het ANP. Rond 1 uur zou de vrouw zijn aangevallen in de buurt van het Mosplein in Amsterdam Noord. En de steekwonden die zij opliep, zijn er uiteindelijk fataal geworden. Een politiehelikopter is nog ingezet om de jacht op de verdachte in te zetten... Uh, maar voor zover bekend is deze niet opgepakt. Heeft u iets meegekregen van de steekpartij... Uh, dan kunt u contact opnemen met onze redactie 0800-1121. Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie... brengt woensdagmiddag een bezoek aan Haren. Opstelten zal er spreken met politiemensen, ondernemers en inwoners. Ook heeft hij een ontmoeting met burgemeester Rob Bats en korpschef Oscar Dros. Opstelten heeft anderhalve week gewacht met het bezoek... omdat hij de burgemeester niet voor de voeten wilde lopen. Nieuw-Zeeland heeft voormalig bokskampioen Mike Tyson de toegang tot het land ontzegd. De oud-wereldkampioen zou in november naar de hoofdstad Wellington komen... voor een boksevenement, maar krijgt geen visum. Reden daartoe is het feit dat Tyson een strafblad heeft. In 1992 moest hij een zelfstraf van drie jaar uitzetten in de Verenigde Staten... omdat hij betrokken zou zijn bij een verkrachtingszaak. En tot slot de beurzen, want waar de handelsmarkten in de Verenigde Staten en Europa zijn gesloten... is men in Azië alweer volop aan het handelen. De Nikkei-index is het afgelopen uur uit de rode cijfers geklommen. De Japanse beurs staat nu op 8796 punten, een lichte stijging van 1 tiende procent. Tot zover. Het nieuwsminuutje.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 Please don't go Is in de studio. Denk ja. Ja, zo mag het voor mij wel. Zo mag het wel zijn. Jack Johnson, upside down. En dat geldt ook voor het openbaar vervoer in Italië. Want de, die rijden vaker niet dan wel. Zo ook vandaag. 24 uur lang zou er in het land gestaakt worden. Maar eigenlijk staat niemand er meer van te kijken. Want in het land zijn constant stakingen. Hebben ze eigenlijk wel effect? Is dat natuurlijk de grote vraag. We vragen het aan Jannik Eeling. En hij woont in Siena. Goedenacht. Goedenacht. Is het... Uh, ah, well. Ja... Is het eigenlijk echt een 24-uur staking geweest? Heeft het openbaar vervoer de afgelopen dag gewoon niet gereden? Um, nou, de staking heeft in totaal wel 24 uur geduurd. Maar dan moet je altijd de kanttekening plaatsen dat, het, uh, dat ze wel keurig rekening houden met uh, hardwerkende Italianen hoor. Dus uh, uh, de stakingen zijn dan altijd buiten forense tijden om. Uh, beginnen zo ongeveer om half negen. En dan uh, om vijf uur s middags, als iedereen uh, zo langzamerhand weer naar huis gaat. Dan. Uh, dan stopt hij even en dan uh, uh, vanaf 8 uur uh, s'avonds naar avondspits tot aan het einde van de dienstregeling. Maar, nou, maar eigenlijk, uh, ja, maar als... om naar je werk te komen, kan je gewoon, uh, kan je gewoon nog het openbaar vervoer nemen. Dus, dus Janik, jij zegt eigenlijk, jullie chargeeren de boel wel een beetje? Ja, ja, ja. Kijk, het is een... Is een, uh, uh, het is een feit dat het een 24-uur staking is. Maar van die 24 uur worden de belangrijkste uurtjes worden wel gewoon gereden. Dus. Uh, wat dat betreft uh, uh, valt het allemaal best wel mee. Nou, is, het, is het ook een stereotypering als we zeggen dat het openbaar vervoer in Italië vaker niet dan wel rijdt? Nou, het is wel heel vaak zo dat er, dat er stakingen zijn, hoor. Dat uh, is de afgelopen vijf jaar is dat, uh, is dat vooral aan de hand. Uh, het uh, gaat ook nu, gaat het. Uh, uh, het gaat allemaal om de Cao uh, van het OV-personeel. Mm -hmm. Dat had eigenlijk in 2007 had dat geregeld moeten zijn. Maar ja, uh, Italië, ik denk ook dat uh, dat het beeld een beetje is. Hè. Dat, uh, dat gaat allemaal langzaam, langzaam. En uh, inmiddels zijn we vijf jaar verder en zijn er al flink wat uh, stakingen geweest ja, en uh, nee, hebben nee. de uh, en heb je enig idee waarom er nou precies vandaag werd gestaakt? Uh, nou, het was gewoon weer uh, een moment om een signaal af te geven aan de mensen die, uh, uh, die daarover gaan. Hè. Dat moet af en toe moet dat gewoon even warm uh, gehouden worden. Dat, uh, dat ze wel naar die, uh, die cao-regelingen kijken hier. Ja. ja, als je dan een signaal wil afgeven, dan zou ik zeggen leg het hele land plat en ga ook in de spits niet meer rijden. Dit is toch een signaal van niks? Ja, ja, ja, ja. Maar ik denk dat, dat je dan uh, uh, uh, uh, uh, misschien vooral heel veel boze reizigers krijgt. Nee. En uh, het, het is vandaag, ik, of het, het is uh, uh, gistermiddag is het al uh, een klein beetje uh, uh, uit de hand gelopen in Milaan. Kijk, uh, ze hebben keurig rekening gehouden uh, met de avondspits. Maar er zijn dan toch mensen die dan nog de allerlaatste trein willen nemen. En dan krijg je toch nog drukte op stations. Dus uh, als je het helemaal niet meer uh, laat rijden dan, dan, dan dan zou je helemaal chaotische situaties. Uh, maar heeft uh, het dan krijgen. toch enig effect gehad, dit denk je? Of is het gewoon weer één in de rij van heel veel stakingen waar uiteindelijk niet zoveel aan het mee gebeurt? Nou ja, uh, uh, het, het is inderdaad gewoon weer een zaak in een rij. En ten tweede uh, kun je je afvragen of het wel, uh, of het, uh, zeker in deze economische tijd, wel een handig moment is. Ik bedoel, uh, de, hele, uh, de snoeischaar gaat door heel Italië. Mm -hmm. En uh, of er nou geld is om het OV-personeel uh, een centje extra te geven in deze tijd, dat kun je je ook maar afvragen. Dus ja, het, uh, het is handig om, uh, om een signaal af te geven als je het bekijkt vanuit het uh, OV-personeel. Maar of, het, of, of zij extra geld gaan krijgen, dat. Uh, dat kun je maar afvragen. Ja, want in de meeste Noord-Europese landen is het, uh, het openbaar vervoer gedeeltelijk vaak geprivatiseerd. Maar in Italië is het nog allemaal van de staat, toch? Ja, ja, ja, zeker. Dus ja. De, de, de belastingbetaler betaalt. Jij betaalt ook, Janik? Uh, ja, ja, <laughs> zo kun je het zien, ja. ja. ja. En uh, wordt dat dan door de Italianen een beetje geaccepteerd? Want het is wel hun geld. Ja, zeker. Nou eigenlijk, uh, uh, ik, wat ik ervan merk, en uh, ik, ik maak me er zelf ook niet zo heel, veel dru heel druk om... ...ik ga keurig met, uh, met de Hollandse fiets of gewoon lopend. En uh, de andere Italianen nemen de auto of gaan ook lopend. Je hebt zo vaak stakingen. Ik bedoel, je kan je er wel heel erg druk over gaan maken. Maar het gebeurt gewoon heel vaak. En uh, uh, ja, het uh, gebeurt overigens niet alleen uh, in het OV. Uh, dan is uh, op vrijdag het postkantoor weer dicht. Dan uh, gaan de banken weer eventjes dicht. Is de, is de kantine waar je het eten is weer gesloten omdat de schoonmakers meer, meer geld hebben? Ja, dat gebeurt gewoon niet. Maar het bedoel, be, is, is het beseffen dan niet dat Italië gewoon heel erg in de economische prut zit... en, en dat iedereen zijn schouders onder moet zetten om, om het weer beter te maken? Ja, ja, en toch probeert iedereen daar dan nog uh, uh, een klein beetje uh, extra geld uit uh, te uit snoepen... Om, uh, om, om hun eigen welzijn dan toch nog maar uh, zo goed mogelijk te regelen. Uh, het is nu vechten om de laatste centjes uh, in Italië. Ik denk dat, dat je het zo uh, uh, kunt omschrijven. Nou, Janiek, uh, over eigen welzijn gesproken. Sinds jij mij net vertelt dat, dat je alles met de fiets doet. Uh, en je, je woont in Siena. Uh, hoop ik ja. toch wel dat je een helm draagt. Want het is daar toch een ongelofelijke ja. bende in het verkeer, toch? Er is, uh, er is geen centimeter vlak hier. En uh, uh, de Italianen staan nou niet bekend als hele uh, uh, zorgvuldige uh, bestuurders. Dus dat, dat kun je inderdaad wel zeggen. Ja, Doe dus alsjeblieft voorzichtig. Ja. de dapperste man van Italië hebben we net aan de telefoon gehad. Uh, Yannick Eling, onze man in Siena. Hij vertelde over uh, de openbaar vervoersstaking. En daardoor moet hij dus op de fiets door dat helse Italiaanse verkeer. Wat een held. Ja, u luistert nog steeds naar Nog Steeds Wakker. Dat is dus een programma voor als u nog steeds wakker bent. Als u al wakker bent, mag u voor mij ook best luisteren. En waar we het net hadden over het heuvelachtige gebied... waardoor je heen kon fietsen daar in Italië... dan zitten we hier tegenover een man die alleen maar vlak land kent... en niet in ieder geval bezinkt. Toch, ja. broeder Dilly ja, ja, ja, ons uh, mooie huis Vlaanderen. Erg vlak. Dijken, dat wel, maar verder uh, helemaal vlak. Hoe oud ben je nu? Hm? Hoe oud ben je nu? Ik ben 36. En hoe heb je er altijd gewoond? Ik heb uh, uh, de top 25ste echt in Zuid-Vlaanderen gewoond. En daarvoor 15 generaties lang alleen maar in Zuid-Vlaanderen. Van vader op zoon. Dus het is eigenlijk pijnlijk dat jij uh, nog uh, even, een, nou wat dat zijn, 40 kilometer naar het noorden Ja, dat was een hè? hele reis uh, ook. Een uh, mentale. Uh, <laughs> Naar, Mi naar Middelburg? Middelburg, ja, ja daar woon ik. Ja, dat is ja. nog steeds voor heel veel mensen in Nederland, de middle of nowhere? Of valt het mee? Ja, het is nou, natuurlijk wel een stad. Maar... Het, is een, het is een stad, en een, maar het is wel een provinciestad. Mm. Ik woon er erg graag, ik vind het heel fijn. Ja. Ja. Nooit ja. weg uit Zeeland? Nou, ik zeg nooit, nooit, maar ik woon er nu heel graag.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 Nee. Want eigenlijk verdien je brood op een andere manier. Ja, ik ben programmeur voor het, uh, het mooiste poppodium van, uh, van Zeeland. Ah, nou, is, uh, nou, kom op <laughs> Gooi het even. Mooiste poppodium. Ik, ik, ik ben er nog nooit geweest. Nee. Dus vertel mij even waarom moet ik naar het poppodium. Hoe heet het überhaupt? De Spot heet het. Ja. Het uh, poppodium De Spot. Het is een mooi uh, uh, kleinschalige poppodium in, uh, in een mooie stad Middelburg. En in als jullie een Zuid. avondje een afzegging hebben, dan speel jij er. Nou, ik heb het wel eens gedaan, maar over het algemeen hou ik het een klein beetje gescheiden. Je ja. zei net dat je eigenlijk, je speelde natuurlijk je hele leven al, maakte je ja. hele leven liedjes, maar je bent nu pas echt een beetje de boer ermee op aan het ja, gaan. Ja, dat klopt. Dus speel je ook al buiten Zeeland? Ik heb, ik, heb, ik heb al een keer op een, een Zweedse volkfestival gespeeld. Ik heb meerdere keer in Utrecht en in in in Amsterdam gespeeld. Mm. En ik presenteerde mijn album op uh, 30 november op Le Gazou in, in Utrecht, Le Gazou festival. Dus ja...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 Uh, maar moet je, moet je ook uh, graven, graven in de sneeuw? Nou, wel het vroren. Wel, wel gedaan, ja. Maar wel ook in die periode, dan, dan voel je dat de sneeuw in de lucht hangt. Dat is wel, uh, ja. Ik ben het, heel het benieuwd. Het wordt geen nummer, toch? Nee, die... nee, nee. nee. Okay. nee. <laughs> het is ook een beetje een kerstliedje. <laughs> Broeder Dieleman speelt nog één liedje voor ons. En we weten nu waar het over gaat. Het heet Sneeuw. Is een graven we een mooi recht graf voor iedereen wiens leven af is soms verlaat en het lichaam achterlaat Al ons werk is gedaan. De graven schoon, de grond ligt koud. Alles wacht op wat er komen gaat. En wat de lucht op ons loslaat. En het komt. pas De Spa. De graven te graven. Hartstikke bedankt. Geef een applaus. Want dit was het laatste nummer van broeder Dieleman. Hierbij nog steeds wakker. Het is inmiddels bijna kwart Nee, Het is al kwart voor vier geweest bovendien. En uh, we gaan het over iets heel anders hebben. Want het is tijd dat de zus van Anne Frank uit de schaduw van haar jongere zusje stapt. Dat vindt schrijfster Sophie Zeilstra, althans, die vandaag haar boek Margot presenteerde. Het is uh, deels fictie en deels een waar gebeurd verhaal over Margot Frank, oftewel het zusje van Sophie Zeilstra. Goedenacht. Hallo, hey. ja. goedenacht. Hoi. Er is natuurlijk heel veel geschreven uh, over Anne Frank. Anne Frank heeft met het dagboek natuurlijk zelf ook uh, geschreven over haar leven. Waarom is het dan volgens u nog belangrijk om het nu een keer te gaan hebben over Margot? Uh, nou, ik denk dat het heel belangrijk is... omdat ik uh, vond dat zij een eigen gezicht moest krijgen... en dat ze dat nog uh, niet of onvoldoende had. En, en, en dat is de, de reden dat ik eigenlijk uh, uh, nou ja, begonnen ben met onderzoek naar haar leven uh. te doen en uh, op een bepaald punt besloot om uh, een boek over haar te schrijven. Ja. Ha -ha haar zusje Anne, Anne Frank is natuurlijk het gezicht... en, en met het boek natuurlijk ook een beetje de stem geworden... van uh, nou ja, alle Joodse ondergedoken meisjes. Uh, wa ja. Waarom dan toch speciaal Margot? Want u zegt, die had nog geen gezicht... maar alle andere ondergedoken meisjes die, die hadden en hebben dat ook niet. Nee, dat is waar. Maar je kunt uiteindelijk maar over één iemand een boek schrijven. En niet uh, over iedereen. En ik denk... Uh, ik was heel erg geïnteresseerd in haar. Dus uh, dan, ja, ik, voor mij was het een logische stap om over haar te gaan schrijven. Omdat ik, ik denk een paar jaar geleden dat ik zelf in het achterhuis was. Mm -hmm. En um, geïnteresseerd raakte in haar, in Margot. En zelf over haar wilde lezen. En toen was er eigenlijk niet heel veel. En over toen haar. moest u ook het een en ander... Um... Uit uw eigen uh, um, uh, fantasie halen. Want het boek is deels fictie, deels non-fictie. Waarom heeft u gekozen voor die vorm? Uh, waarom heb ik gekozen voor die vorm? Ik heb eerst gekeken of ik een uh, biografie over haar kon schrijven. Dus alleen non-fictie. Mm -hmm. Maar op een of andere manier was ik zelf niet tevreden uh, met het resultaat. En vond ik het niet. Uh, maar ja, waar, ja, waren er niet genoeg, genoeg feiten? Uh, nou, dat is ook gedeeltelijk zo, ja. Ja. En wat was het nou voor een vrouw, Margot Frank? Nou, dat is wel het leuke. Wij, wij kennen haar, of met name het beeld wat je altijd van haar krijgt... is dat het heel erg een studiebol is. En dat, dat, ze was ook heel slim en ze, ze werkte hard op school. Maar uh, wat ik ook tegenkwam is dat het een heel uh, sociaal en sportief meisje was... Ja, en, en ik, ik heb vandaag bij een vandaag toevallig een, een, een reportage over gezien. Er waren ook wat uh, oud-klasgenoten van uh, Margot Frank. Die zeiden ja. dat zij, ze, zei nou ja, en dat staat volgens mij ook in het, uh, in het dagboek. Dat qua ondeugendheid Anne Frank uh, alles goed maakt niet Was ze echt zo, zo, zo, zo serieus? Eh. Um... Even kijken hoor, sorry, ik, ik nou, heb je vragen. Nou ja, de, de, de, de, ze, ze kwam op mij over van die verhalen als echt een heel serieus meisje. U zegt, ze was ook nog wel heel sportief, maar ze, ze, ze was ja. wel echt het, het, het lieve, goede, eigenlijk ideale uh, dochter was ze. Ja, maar dat, uh, dat geloof ik zeker, dat, dat ze dat was. Maar ik, ik, dat, ik kreeg ook echt wel de indruk dat zij uh, gewoon een, een leuke vriendin ja. was. Niet alleen maar uh, het ideaal, maar... Um, beeld, maar ook gewoon een leuke sociale vriendin die veel plezier had en die uh, uh, heel gezellig was, zeg maar. En heeft u al eerder boeken geschreven van mensen die in een soort schaduw staan van bekende figuren. Ja. Um, is dat een fascinatie van u? Ja, ik, ik vrees van wel nu, ja. <laughs> dus wie wordt uw volgende? Bekende, onbekende? Ja. Uh, ja, dat is een goede vraag, maar dat, uh, dat, dat weet ik zelf nog niet. Dus dat, uh, dat, dat wacht ik even rustig af of er iets op mijn pad komt... of iemand mij opeens weer uh, raakt of fascineert en dan uh, ga ik erachteraan. Nu is Anne Frank natuurlijk wereldberoemd. Uh, betekent dat dat dit boek nu ook al aandacht krijgt uit andere landen? Uh, ik geloof dat dat uh, wel speelt. Beeld, maar dat, dat is. Nou, ik, bedoel, ik bedoel niet meteen om uit te geven, maar bent u al bijvoorbeeld in het Engels geïnterviewd? Uh... Nee, nee, nog niet. Nee. Is het, blijft uh, Margot Frank dan toch weer een klein beetje ondergesneeuwd bij, bij Anne Frank? Oh, maar, dat, maar dat had ze uh... zelf volgens mij niet heel erg gevonden. Volgens mij. Nee, maar dat, je, dat is ook helemaal niet. Hm. Mijn boek is van een heel andere orde. Dus dat. Ja. Uh, dat vind ik toch iets heel anders hoor. En wat is nou het meest verrassende dat u tijdens het onderzoek uh, naar uh, Margot Frank te weten kwam? Nou, wat ik zelf heel verrassend vond was dat uh, Margot zat op een meisjeslyceum en, um, in Amsterdam. En uh, tijdens de oorlog moesten op een gegeven moment Joodse meisjes uh, uh, naar een andere school. Hè. Ze mochten niet meer met niet-Joodse meisjes hetzelfde onderwijs volgen. En ik uh, kwam erachter dat... Margot eigenlijk uh, en, en de andere Joodse meisjes op haar school dat zij eigenlijk eerder dat bericht gekregen hadden dat ze van school moesten. Dan dat zij um, dan dat de regeling officieel van kracht werd. Dus zij hoorden zeg maar voor de vakantie al dat ze van school moesten. En um, de regeling die kwam pas eind augustus dus officieel uh, werd die van kracht. Nou, willen we hier meer over lezen van dit soort verhalen... dan moeten we dus het boek lezen van Sophie Zelsera over Mago. En het boek heet ook Mago. Dank u wel. Oké, okay, bedankt ook. We zijn er nog een minuut of acht hier met Nog Steeds Wakker bij Radio 1. En we hebben dan net wel gesproken met uh, broeder Dieleman, uh, Dieleman moet ik zeggen, uh, die hier in de studio was. Maar hij mocht ook nog een liedje voor ons uitzoeken. Ja. En nou heb je een bijzonder nummer uitgezocht. Ja, het Zesde Metaal. Ze uh, zingen ook een uh, dialect, West-Vlaams. En dat is wel verwant. Maar, uh, en uh, als programmeur heb ik, uh, heb ik ze ook heel vaak geboekt. Ze spelen een vrijdag in de spot in Middelburg. En dus ze spelen ook aanstaande kant... vrijdag daar. Ja, ja. Nog ja. niet uitverkocht. is Nog niet uitverkocht, Zijn <laughs> dat Nee, maar het is wel... Is echt, ik, vind het, uh, toen, ik vond het echt een, een fantastische band. Ja. Hij speelt bij, gitaar bij Roosbeef ook. En is, uh, ja. Ja. want dit is een opname van vorig jaar bij ons live in de studio exact, ja. we, we, we hebben dus, je mag kiezen uit de hele platenbak van Radio 1 dat is een behoorlijk omvangrijke collectie, maar jij ja. Uh, uh, uh, kwam uiteindelijk toevallig bij ons uh, archief uit. En ja. zag het zesde metaal staan. Nou, ik had het tegen jullie, met jullie technicus had ik het ook over gehad. Ja. Over Willem van Manderen, dat is ook iemand die in het west vlaams zingt. En toen uh, zo kwam uh, Kijk, ik dacht, oh, het ja. zesde metaal. En ik weet nog, het was werkelijk waar prachtig. Hij was in zijn ja. eentje. Roosbeef was erbij. Hij ja. deed de backing vocals. Ik weet niet of ze bij dit nummer te horen is. Maar het is echt werkelijk waar heel erg mooi. Het zesde metaal, zondag dus uh, of vrijdag dus in Middelburg. Nu yes. op Radio 1 <laughs> gezien. Probeer u te vergeten.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 ik heb je woorden uitgezweeten, we gingen anderweeën. Nat van de regen. kan het nog moeilijk geloven ik er iets heb gedaan. Dat het vier zou op kost Of is nooit echt aangegaan. Ik kan er niet tegen Die vrouw waarom Het wessen naar reden Hoe dat het komt Gezwiegd omdat je de ding niet kunt benoemen Of het verdriet De woorden zijn maar veel te veel je krijgt de door je kelen niet Je zwiegt omdat je de ding niet kunt benommen Of het verdriet Je zoekt toe dat je het zeer verzocht Maar eplossingen zijn er simpel niet In de hun sprong je nog binnen Met je lekken hoe je moet tot mijn spijtig ondervonden dat saals dat ook overhoud. En de tetes nezer maar hoe strakt die het me kor, lek like Jezus en vrezen. Spelen dan die kloor? Ik kan er niet tegen, Die vrouw waarom? Dat is vreselijk Hoe dat het komt, je zweet omdat je de ding niet kunt benoemen of het verdriet. De woorden zijn maar veel te veel.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 Dat ik nu brieven niet langer meer lezen, wat ik nooit geschreven heb. Om toon niets aan eten, zijn dan het verstaan. En toe op vergeten, hoe sloten han gezwicht om dat ik het niet kan benomen. of het verdriet. De woorden zijn maar veel te veel. Het krisse de ukelen niet. Het zwiegt omdat je het ding niet kunt benoemt of het verdriet. Het zoekt toe dat je het zeer zocht. maar oplossingen zijn zo simpel niet. Het zesde metaal met gezicht bij nog steeds wakker. En de langste dierboete is van de baan. En bij de landelijke studentenvakbond springen ze een gat in de lucht. Deze week spreekt vicevoorzitter Carlijn Lichtenberg de voicemail van Premier Rutte in.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 Uh, ik wil even namens alle Nederlandse studenten om te laten weten dat we best wel opgelucht zijn. Nou, waarom vraag je je af? Er was eens, nog niet eens zo heel lang geleden, een nager de derboete. Zomaar uit het niets verraste die 60.000 studenten die het monster nog nooit eerder hadden gezien, terwijl ze er zelfs nog nooit van gehoord. Omdat sommige studenten wat meer uit hun studie wilden halen dan een standaard vakkenpakket, werden ze plotseling achterna gezeten door een monster. Het wonste zat ze op de hielen en trok zomaar 3000 euro uit hun portemonnee. Hoe hard de studenten zich daar ook tegen verzetten. En jij, Mark, koning van het Sprookjesbos, vond dat eigenlijk ook niet kunnen. Je haatte de boete zelfs, maar je deed niets. Een tijdje later waren er plots twee ridders, Mark en Diederik. Die samen deden waar het hele Sprookjesbos al die tijd niet in geslaagd was. Jullie doden het monster, eindelijk. Voor sommige studenten kwamen jullie helaas te laat. Want zij hadden de langste van zich afgeschud door te stoppen met studeren. Zonde. De andere studenten waren weer in veiligheid en konden rustig ademhalen. Ze kregen de 3000 euro terug en ze studeerden nog lang en gelukkig. Fijn dat dit verhaal uiteindelijk goed afloopt. En nu maar hopen dat studenten binnenkort niet achterna gezeten worden door een ander, lelijk monster. Want zo'n nachtmerrie voor studenten zie jij natuurlijk ook niet zitten. Toch Mark? Wil je me nog even terug? We hebben denk ik nog wel wat te bespreken. Nou, ik ben benieuwd of u terug gaat bellen. Zometeen hier nu al wakker. En dan gaan ze onder andere bellen met Pierre Wind. Wij gaan naar het nieuws en zijn er volgende week weer. Ik zeg tot dan. Nog steeds wakker. BNL. Nieuws in de nacht.